Duke of Holland. <laughs> ja, dan sta je zo hard. ergens op een, op een terrasje of in een kroeg en dan. Uh, ja, ja, ja. Wat heb, wat heb je daar? Dat is mijn doek. <laughs> Duke. Heb jij mijn Duke al gezien? Dit is de Duke of Holland. En dan ja. heb je ook nog de Duke of Holland deluxe versie. Dat is oh, het helemaal oh, dat dat is wel. Hij is wel een stuk duurder, maar hij is helemaal in ledig uitgerust. Ah, een soort spijker, zeg maar. <laughs> ja, nou ja. ja. <laughs> Zo'n auto wat wel mooi is, maar dan.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 Oké, okay, spannend. Ik denk, uh, nou ja, op papier kling, uh, klinkt die goed, zeg maar. Dus, uh, en ik heb een fotootje gezien, of in ieder geval zo'n reclameafbeelding. Hm. Ja, het is niet een... Uh... Lijkt een beetje op de motorola, uh, zoom. Ja, inderdaad, inderdaad. Of op de touchpad. <laughs> ja, met de touchpad.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 Ja, maar er moet ook software voor in zitten en dan zullen vast wel een, een, een gedeelte van je systeem voor ontwikkeld moeten worden voor je besturingssysteem. Kijk, het wordt natuurlijk je, je digitale portemonnee je, helemaal. Dus dat moet ook uh, qua beveiliging en noem maar op, uh, helemaal op geïntegreerd worden. Volgens mij uh, zullen we op dat soort dingen in Nederland nog heel lang moeten wachten hoor. Ja, we zijn meestal niet de snelste wat betreft.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 Hoi. Zo, dat was het eerste app-segment. Ja, leuk. Ja, vond je het wat? Ja, vind ik, vind ik heel leuk om... Het uh... is een leuke jongen, leuke jongen die Nick. Dat uh, gaat helemaal goed komen. Volgende week heeft hij weer twee apps voor ons. En hij houdt zijn ogen deze hele week open om te kijken van wat... Uh, waar hij volgende week over hebben.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 Die, die, die paar euro die je daarmee kan verdienen. 7 keer 3 euro is nog steeds niet echt heel erg de moeite waard. 21 euro. Tot. Oh? Ik kan er weer een paar e-books om bestellen. Ja, ja, zo is dat. Uh, maar dat is een dure hobby. Ja, ik heb zo'n. Uh, uh, wat kost een e-book gemiddeld bij jou? Ja, tussen de 4 en 9 dollar of zo. Oké. Okay. Maar wat ik zeg, ik gebruik eigenlijk uh, op een moment vaak voor artikelen en audible. En dat heb ik zo'n.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 in Zuid-Duitsland denkt, eh, ik kan bij onze buren in Oostenrijk eh, een paar van die dingen bestellen, dan zullen ze dat ook doen. Dat hoeft niet via een gecentraliseerde eh, organisatie te gaan. Oh, dat wist ik niet. Nou, dat, dat, dat biedt mogelijkheden. En, uh... Maar kortom, het is inderdaad, het, het is inderdaad mogelijk dat, uh, dat zij die gaan verkopen. En, en ik zie me met Mediamarkt ook wel een beetje als Apple. Uh, het is natuurlijk niet te vergelijken, maar Mediamarkt heeft ook altijd een grote bek en doet ook gewoon waar ze zin in heeft. In, in reclame, uitingen en... en uh,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 Portret is recht op, ja dikke kant haal je hem vast. Want daar heb ik over gelezen dat mensen daar een probleem mee hadden om zo neer te leggen is überhaupt al irritant, want je hebt de linkerkant of de rechterkant staat al omhoog. Ja nee kijk natuurlijk net zo als met de HC C of zo. dat zijn natuurlijk altijd wel dingen die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 Laten we ja, het daar maar bij houden, dan. Dat is duidelijk, ja. <laughs> Want we, moeten, we moeten er nog zeven minuten. Uh, uh, of we, zijn, we zijn wat over tijd, zeg maar. Uh, en ik hou het ook kort. Uh, uh, ik wil overigens even to toegeven dat ik deze afgelopen week gefaald heb. De, de uitnodigingen voor uh, apple Event uh, om de iPhone's. Uh, <laughs>